Yeah. Lockdown uh, maken we weer een beetje vrolijk op de radio. Jordel, wat do I do? De single van Filber en Galaxy als eerste na het nieuws weer van 3 uur. Het is inderdaad 7 over 3. Welkom terug. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, nou, zoals ik al zei aan het begin van het programma: uh, de, de, de nieuwe Haring is er weer.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 Swallow.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 Dagen, denk je dik van nou, laat maar zitten hoor. Gewoon uh, lekker uh, lui blijven en in je bed en dergelijke. Uh... Nou, daar ging die plaatje ook over van de Boenemars en de Lazy Song. Eigenlijk is de zondag zo'n dag, hè. Dat je gewoon lekker helemaal niks doet en gewoon lekker een luie dag uh, ervan maakt. Zo dadelijk uh, hoor je het uh, interview wat uh, onze collega's van NH-nieuws hadden bij de onthulling van het nieuwe belt van Donna Corbani. is het feestje in Zandvoort. Nee, niet alleen voor de HEMA met 50 jaar, maar ook voor de Zandvoortse Omroep CFM waar je nou naar nou luistert. Want wij zijn 30 jaar jong en al 30 jaar maken we radio en televisie voor Zandvoort. En in 1990 begon het allemaal. Ja, vanuit de Watertoren waar nou zoveel over te doen is. En vanuit die toren draaien we onder meer ook deze single die je zojuist hoorde. De single van Color Me Bats en All for Love.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 She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 Y después, cuando el viento en de ochtend. de En de acaricia En de estar juntos de ochtend. En que ayer.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 Al en toe versos, queridos dan denk ik nog dat ik een jonge god ben... maar dat ben ik natuurlijk al lang niet meer. Ook weer een uh, dagje ouder geworden, maar deze muziek vind ik wel heel erg lekker, hoor. Ja, dat... Carrie pakket en de Junior Cap en daarachteraan Julio Iglesias en Quiero...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 Is vanaf 2 juni verhuisd naar de Halterstraat 55. De post was voorheen gevestigd in het Huis van de Kost Verloren, Hik in het kort. In de nieuwe locatie, het pand waar in het verleden Kroonmode gevestigd was, kan men op dinsdag, woensdag en donderdag tot acht, eh, tussen 8 uur s morgens en half 12 ochtends terecht.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 Dus de grotere vuilnisbak op de boulevard zou misschien een oplossing kunnen zijn. Zes minuten over half uur, voor een hele goede middag, een zonnige zaterdagmiddag. Albert en ik hebben er zin in en we zitten tot aan vijf uur in de studio van CIVM aan de tolweg 10A. Met nu uit de jaren tachtig, Hier is zien nog een keer de single, Roses. Talking, that means, that means, that means,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 Enrique Iglesias. Me has dejado sombra, yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me We laten het raam open bij Albert-Jan. En ik weet niet of de buur aan de overkant van de er zo blij mee zijn... dat wij ook luisteren naar Henrik. En dat we de radio van lekker hard hebben gezet bij deze single Soempem, La Radio. Het was niet onze schuld, het was Willem's schuld. Ja, Willem's schuld. Ja, die vroeg hem aan. Zet de radio hoor. dan doen we dat bij deze. ZFM Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag...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 En dan een echte boter. En dan, uh, dat, dat, dat, dat is het, uh, hoe heet dat, speel, het witte spul erop, poedersuiker eroverheen. Maar dan een beetje quattro Dat is voor de grote mensen van boven de 18. Het is een aanrader. Het is heerlijk. Oké, okay, nou bij deze misschien, uh, luisteren ze op dit moment. Dan kunnen ze de tip uh, van jou aannemen, Albert-Jan. Ja. Jij hebt ook in de poffertjes uh, gezeten. Jazeker. Ja, dat dacht ik al. <lacht> mij wat. Het is je <lacht> aan te zien. Nou, ik zeg het nee, hoor. <lacht> Weer een flauwe...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 me into town. Lekker de dans aan met deze van de Nova Band. Een heerlijke single van deze Nederlandse band uit de jaren 80. Let's go dancing! CFM op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. De zomerse klanken van Negra op de Zandvoortse radio. Het geluid van Zandvoort met caravis. En zo dadelijk naar het nieuws en weer. Voor 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Tussen 4 en 5 met Zandvoort op zaterdag. In de herhaling, uiteraard. Dan luister je op de maandagmiddag. En ook dan zijn we zo meteen even na 4 uur weer terug op de maandag. Graag tot zo naar het nieuws en weer.